Die commissie, van een hoogleraar privaatrecht en twee advocaten, onderzocht de juridische aspecten van het seksueel misbruik. De hoogste schadevergoeding wordt alleen toegekend bij ernstig misbruik en als er aantoonbaar financiële schade is geleden. Er zijn vijf categorieën en die lopen uit één van de laagste categorie dat zijn seksueel getinte handelingen of uitlatingen, tot zeer zware categorie, dat is categorie 5. Waar dus ook sprake zou kunnen zijn van vermogensschade. En dat is meestal in, in, in combinatie met meervoudige verkrachting. En dan uh, kan er tot 100.000 euro geclaimd worden. De regeling geldt ook als een vordering tot schadevergoeding is verjaard. De Franse regering wil volgend jaar 7 miljard euro extra bezuinigen. Dat heeft premier Fillon bekendgemaakt. In 2013 wil de regering nog eens 11,6 miljard minder uitgeven. Volgens Villon zijn de maatregelen nodig om het begrotingstekort weg te werken, vertelt correspondent Ron Linker. Deze extra ronde bezuiniging is nodig omdat de groei volgend jaar waarschijnlijk tegenvalt. Dus dat betekent dat als ze niks zouden doen er extra tekorten zouden zijn. En zoals je weet wordt Frankrijk in de gaten gehouden door de kredietbeoordelaar Moody. Mogelijk verliest Parijs in de komende maanden zijn triple A status. En dus vond Sarkozy dat er extra gesaneerd moet worden. En vandaar deze bezuiniging. De Franse regering wil onder meer de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 62 in 2017 laten ingaan. Dat is een jaar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 Nou, dat moet een hele hoop veranderen, maar uh, dat is misschien te veel om op te doen. Wat ik dus vind, is dat wij uh, er langzamerhand niet meer toe doen uh, uh, als partij. Je ziet dat, uh, dat wij niet meer aansprekend zijn voor hele grote groepen mensen. En ik wil dat in ieder geval terugbrengen. En ik wil dat die partij weer opgebouwd wordt van onderop. Een commissie gaat bekijken of de kandidaten geschikt zijn. In december is er een ledenraadpleging. De huidige voorzitter van de PvdA, Lilianne Ploemen, vertrekt in januari. De rechtbank in Utrecht heeft een man van 50 uit Soesterberg tot een gevangenisstraf van 12 jaar veroordeeld voor de moord op zijn partner Sandra Hazenleger. De man bracht de miljardairstochter om het leven met een hondenriem. Haar lichaam werd in februari in de bossen bij Woudenberg gevonden. De persrechter. Gedragsdeskundigen hebben gerapporteerd dat hij het heeft gedaan omdat hij te weinig aandacht en waardering zou krijgen van zijn partner. En daarover is hij gefrustreerd geraakt. Die frustraties hebben zich opgestapeld, wat wellicht uiteindelijk is geëscaleerd. De rechtbank liet in het vonnis meewegen dat de man licht met verminderd toerekeningspatwaar was en dat hij oprecht berouw heeft getoond. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar celstraf geëist. Het weer bewolkt en overwegend droog. De temperatuur ligt rond een graad of 12. Morgen overdag eerst grijs, maar van het oosten uit steeds meer zon. En opnieuw een graad of twaalf. ANWB Verkeersinformatie. Het valt nog mee op de weg. Er staat één file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft-Noord, drie kilometer. Dat komt door een wagen met pech. De rechterrijstrook is dicht.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur het eerste deel uit onze serie Na de Laatste Adem. Want cremeren is hot en begraven not. Of toch niet? Straks gaat Gertjan Segers in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Gertjan, waar wil jij het over hebben? Ik ga het met Wiebe van der Wouden van het aids -fonds hebben... over uh, mensen die langs de deur komen en machtigingen proberen los te peuteren van... Uh... Brave burgers zoals ik. Omdat daar heb jij ervaring mee dat mensen nou, bij. Ja, aangelen. dat valt me op. Ik, de laatste tijd in hele korte tijd zijn drie mensen bij mij uh, aan de deur geweest en de laatste dat was iemand van het AIDS-fonds. Vandaar dat ik uh, graag met hen erover wil uh, doorpraten of dat allemaal wel zo uh, zo vrij is. Oké, okay. dat doen we straks maar eerst gaan we naar het eerste deel in onze serie na de laatste adem. Het alternatief is dus gewoon crimeer. Waar gaat ons lichaam heen als we zijn heen gegaan? Ik heb zelf een heel mooi plekje uitgezocht in het bos.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 Je werd begraven, maar die vanzelfsprekendheid hebben we achter ons gelaten vandaag de dag. Kies meer dan de helft van de Nederlanders voor de oven in plaats van een gat in de grond. Opmerkelijk genoeg geldt dat zowel voor gelovige als ongelovige mensen. Want van ouds schaven gelovigen de voorkeur aan begraven. Maar in sommige christelijke dorpen ligt het nog steeds gevoelig, merkte verslaggever Steven Emmens. Ja, dan gaan we naar een belangrijke agenda, de regelgeving begraafplaatsen en voorzien.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 Waren het niet dat Elburg een van de laatste gemeenten is in Nederland... ...die het cremeren actief ontmoedigt. Wij als SP zijn er niet voor. Wij vinden het huidige stand van zaken, de ondergrondse eurnevoorziening... ...vinden wij voldoende en we zouden het daar graag bij willen laten. Een opmerkelijk gegeven, nu inmiddels meer dan de helft van Nederland... ...zich niet meer laat begraven, maar kiest voor cremeren. Tot voor kort hield Elburg stand en was een urnenmuur taboe. Tot verdriet van enkele inwoners. Die eerste. Opgetogen en vol verwachting. Onze lieve dochter en zus. Dat is willeke, willeke en Ze is overleden op 19 mei 1992. Ja, kwart s'avonds. Wat gebeurde er? Auto hier op deze Oosterdorpen straatweg. De jonge man keek niet uit. En Zij kwam van rechts en uh, hij reed er zo vol in. Dus.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 But with the voice are in my ear. John Allen met Sweet defeat. Wie schilder er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Gert-Jan Segers. Gert er wordt bij je aangebeld. Ja. En dan, wie staat er voor de deur? Ja. Nou, daar staat, de laatste keer uh, dat het om uh, zo iemand ging... was dat iemand van het AIDS-fonds, althans... Um, hij had een jasje aan waar uh, AIDS fonds op stond. Dus um, ik denk eerlijk gezegd dat het een ingehuurd iemand is. Een student met een, met een bijbaantje. Die mij dan vertelt dat ik. Um, omdat het onderzoek naar AIDS. en wetenschappelijk onderzoek zo ontzettend belangrijk is. dat ik een machtiging moet invullen. daar ter plekke. Dus ik moet mijn naam moet ik invullen. en rekeningnummer. Uh, adres, e-mail. Dus ik geef heel veel informatie weg. En ik moet ter plekke moet ik zo'n uh, zo besluit nemen. Ik vind moet, dat heel... moet of niet? Nou, ik moet in ieder geval ik moet aangeven. Uh, of ik het wil of niet. En de bewijslast last, ligt uh, bij mij. Ja, en dan voel jij je onaangenaam bij. Ik vind, ja, dat vind ik heel erg on, uh, um, onaangenaam. Dus ik moet gaan uitleggen waarom ik iets niet wil. Nou, we hebben in Nederland hebben een bel-me-niet-register. Dus als mensen via de telefoon bellen... Uh, dan kun je aangeven, dat wil ik niet. Nou, we hebben geen bel-niet-aan-register. Maar misschien moet dat wel komen. Want ik vind het een, echt een hele indringende manier van... Uh, geld werven, fondsen werven. We hebben nog even een voorbeeld van hoe dat dan gaat in de praktijk. Dat is niet het eetfonds, maar wel even van hoe dat zo ongeveer aan de deur zich af kan spelen. Wat vind we van de mensenrechten? Nou, ik heb even niet zoveel tijd. Waar moeten u heen dan? doet niet de zaak, ik moet er ja, naar de dus door. Dus door. Dus ik het toch ook erg dat de mensen gemakkelijk worden? Het het echt dat er, nou, misschien kan op. ik... Hé, hé! Hey, hey. hey, ah. Genade! Nou ah, ja, zeg, Genade! Uh. Oké, okay. nou, gaan we u eventjes opgeven als lid van Human Rights na. Nou, is uw naam? Uw naam, dat is toch niet zo moeilijk. Ja, ik moet er wel even ja. bij zeggen, dit was een fragment uit Koefnoen... en ik neem aan dat jij niet zo behandeld <laughs> nee, werd. Nee, nee, nee. Dus het of enigszins rechercheerd. Met ja. wie wil jij dat appeltje schillen over de verkooptechnieken aan de deur? Dat is met Wiebe van der Woude, woordvoerder van het, uh, het fonds. Ja, goedemiddag meneer van der Wouden. Ja, er zit hier een, een, een, een ontevreden uh, ja, klant, kunnen we het eigenlijk niet noemen. iemand die u benaderd hebt. Ja, ik heb, ik heb het uh, verhaal gehoord en dat is inderdaad natuurlijk een heel vervelend verhaal. Want het laatste wat wij willen is natuurlijk dat, uh, dat mensen zich uh, voor het blok gezet voelen. Um, wij, wij werven aan de deur, omdat het een heel effectieve manier van werven is. Uh, maar je moet natuurlijk altijd uh, de, de, de wensen van mensen die, bij wie je aanbelt uh, in acht nemen. Dus, uh, in ieder geval heel vervelend dat, uh, dat dit zo is overgekomen, blijkbaar. Ja, u geeft in een bijzinnetje precies aan wat, het, wat um, een van de punten... u zegt, het is een hele effectieve methode. Ik ben dus ook heel bang. Ik, bedoel, ik, heb dan, ik ben dapper genoeg geweest om nee te zeggen. En ook al gaf me dat enigszins een schuldgevoel. Maar er zijn ook mensen die geen nee kunnen zeggen. Dus die inderdaad met een, een heel indringend verhaal over uh, aids... en hoeveel mensen daaraan doodgaan... dan toch niet de moed hebben. om te ze zeggen, ja, ik heb daar um, geen zin in. Dus het is inderdaad een hele effectieve methode. En dat is ook het probleem. Ja, kijk, zo effectief zoals u het nou weer zegt, dat, dat bijna iedereen ja zegt, dat zo is het jammer genoeg ook weer niet. Je moet echt proberen je verhaal te vertellen waarom het heel belangrijk is dat wij de steun van het Nederlandse volk hebben voor het werk wat wij doen. Uh, en dan, uh, dan bij een aantal mensen uh, heb je soms succes. Bij het grootste deel van de mensen heb je geen succes, want die kiezen ook voor andere doelen. Hè, die kiezen voor de kankerbestrijding, omdat dat misschien wat dichter bij huis is. Of ze kiezen voor uh, de, de dierenbescherming. Mensen hebben natuurlijk een enorme uh, variatie aan, aan doelen waaraan ze kunnen geven. En je moet natuurlijk als werver behoorlijk overtuigend kunnen zijn in je verhaal. Uh, je moet kunnen uitleggen waar, waarom het uh, belangrijk is dat, dat mensen ons daarbij steunen. Maar nogmaals, de grens is natuurlijk, je moet mensen niet voor het blok zetten. Nee. Uh, maar, maar gaat u niet al over die grens heen door met mensen aan te bellen? Nou ja, ik zou niet zo goed weten, eerlijk gezegd, hoe je het anders zou moeten doen. Want je kunt natuurlijk ook middels vragen. Nou, een sturen of uh, via de telefoon? Ja, een brief sturen, dat, dat, dat deden we vroeger. Hè. Dat is, uh, tot voor kort was dat uh, de meest gebruikte methode. Maar dat blijkt eigenlijk wel als helemaal niet meer te werken. Acceptgierelkaarten worden nauwelijks meer gebruikt door mensen. Dus je zult. Ook als, als werk, fondsenwervende instelling... zul je naar andere middelen moeten grijpen... om te kijken of je toch nog die steun kunt, uh, kunt krijgen van mensen. Ja, maar ik vind het nogal een, een groot verschil... of iemand bij mij aanbelt, en dat is een vrijwilliger... met een uh, collectebus, daar geef ik eigenlijk altijd uh, uh, iets aan. Dat zijn mensen die dat met hart en ziel doen... die uh, door de kou gaan en dat allemaal uh, voor niets. Maar... De, dit zijn mensen waarvan ik in ieder geval indruk heb dat ze door u goed worden getraind. Want ze moeten inderdaad met een goed verhaal komen. Uh, dus mijn, de helft van de gif die ik zou overmaken, dat gaat al naar degene die, uh, die voor mij staat. Um, en dan geef je nog eens een keer een machtiging af. Dus ook heel veel informatie over jezelf aan de deur. Um, en daar zit je dan in ieder geval een, een, een, een groot deel van de mensen, die zitten daar lang aan vast. Ja, ja, uh, dat dus het gaat gang, echt heel ja. ver. Kijk, wat wij altijd doen... Het, ik, ik realiseer me inderdaad dat je nogal wat persoonlijke gegevens moet geven... maar wat wij doen op het moment dat iemand zegt van... oké, okay, ik word donateur uh, en, en die geeft die gegevens af... dan bellen wij binnen twee dagen uh, als verificatie naar deze mensen... klopt het dat u een, donateur, dat u een werf aan de deur heeft gehad? Klopt, u, klopt het dat u donateur bent geworden? Klopt het bedrag dat u heeft gegeven? Wilt u het ook blijven geven? Als mensen dan zeggen van ja, ik heb het gedaan in de opwelling... En ik wilde vanaf ik ik, ik heb het ik, ik heb het te impulsief gedaan. Dan wordt het gewoon teruggedraaid uiteraard. Mensen kunnen sowieso op, op elk moment kunnen ze een, een, een machtiging ook weer intrekken. Dat is dat is bij ons niet ingewikkeld en daar, daar gaan we ze ook niet zeg maar het, het vuur aan de schenen leggen van zou u dat wel doen, hè, wat net in dat, uh, in dat fragment uh, aan de nou, orde dat was. Nou, dat, dat was ook, dat was ook uh, satire, ja, zeg nee, ik. Nee, bij. dat snap ik. Maar ik wil maar aangeven dat, dat we dat natuurlijk proberen ja. echt, echt zorgvuldig te doen. En uh, ik, wij hopen natuurlijk dat de wervers die wij inderdaad intensief trainen, uh, dat die dat ook op, de, op een goede en, en uh, transparante manier doen. En op het moment dat daar klachten over overkomen, ja, daar hebben wij een hele goede klachtenprocedure voor, waar we ook... Uh, met de wervers zelf uh, op terugkomen... Als, daar, als, ze, als zij dingen hebben gezegd... die we als organisatie helemaal niet waar kunnen maken. Uh, dus uh, jou, tekens... uh, kortom, er zijn allerlei garanties. Allerlei uh, garanties, maar uh, uh, het is een indringende uh, uh, binnenkomst. Ik bedoel, ik moet... Inderdaad, een verhaal gaan uitleggen waarom ik iets niet wil. Hè, als ik het niet zou willen. Um, en ik dacht even: van nou ben ik nou de enige zuurprijn? ben ik nou de enige die, uh, die hier moeilijk uh, over doet. Ik stelde die vraag op Twitter. En ik kan u zeggen: er waren echt tientallen reacties van mensen. die zeiden: van ik vind dit ongelooflijk irritant. Ik vind het heel vervelend. En mijn angst zou zijn dat het draagvlak voor geven. Um, onder druk komt te staan. Want ik heb natuurlijk een warm hart voor onderzoek tegen aids. en uh, uh, alle andere goede doelen. Um, alleen als het zo indringend, zo tamelijk agressief is. dan denk ik dat dat wel eens een keer ook tegen u zou kunnen keren. Maar ik ben het met u eens, als het agressief is, dan, dan gaat het als absoluut tegen ons keren. Dat, maar ook, dat, meneer, meneer Van der Wouden, zeg ik dan ook nog maar even met mijn eigen ervaring bij, ook niet to the point komen. Niet meteen in de eerste zin zeggen waar het over gaat. Dat is ook heel hindelijk. Ja, maar mensen moeten inderdaad wel een verhaal kunnen vertellen. En op het moment dus dat je zegt, van als hey, je komt aan de deur en, en, en er staat iemand die daar meteen met de deur naar binnen komt, wilt u donateur worden. Ja, dan is het ja, maar dan weten de mensen wel waar het over gaat. Ja, dat klopt, maar dan is het waarschijnlijk ook meteen nee gezegd en kunnen ze meteen door naar de volgende deur. En dan is het middel ook niet effectief. Dus je moet proberen het belang van die eetbezeiding, van dat onderzoek voor die eetbezeiding, onder de aandacht te brengen. Wat wij doen, hè, we, we, behalve dat we die verificatie altijd doen op het moment dat mensen donateur zijn geworden, we doen ook intensief donateursonderzoek. Hè. We hebben ook zeg maar panels waarmee we voortdurend uh, peilen wat mensen ervan vinden. Inmiddels zijn er best veel mensen die zo'n machtiging hebben afgegeven. En het grootste deel daarvan is heel blij. Sommige mensen zeggen, van, ik ben eigenlijk ook voorbij. Ik was heel lang van plan om donateur te worden, maar het kwam er steeds niet van. En toen belde er iemand aan de deur. En toen heb ik het besluit genomen en heb ik het gedaan. Dus er zijn ook mensen die heel tevreden mee zijn. Maar die klachten van Gert-Jan nu, en die hij ook via Twitter nee. heeft verzameld? Nee, die zijn er ook. Dat weten we ook, ook op, op het moment dat je mensen telefonisch benadert. Je komt altijd bij ze in hun privé situatie. En er zijn ook mensen die dat niet op prijs stellen. En die moeten dat ook meteen kunnen zeggen. En dan moeten we ook meteen als, he, als wervers moeten we ook meteen zeggen: Dat snappen we heel goed. En excuus dat we u gestoord hebben. En uh, uh, uh, uh, we stoppen het gesprek. Ja, Natuurlijk. Maar, laatste, meneer, woord, laatste woord van Gertjon zeggen. Meneer Van der Woude: Wij hebben uh, om mensen te beschermen tegen impulsaankopen of impulsgiften. hebben wij gezegd: we, we, Er komt een bel niet-register. Uh, telefonisch inbreken is al heel wat. Maar nu aan de deur. Aanbellen. Dat gaat nog veel verder. Um, ik, ben, um, ik ben bang dat u met deze methode... dat we verder van huis raken... en dat we een, een, een, misschien wel toe moeten naar een bel-niet-aan-register. Goed. We gaan het hier laten, meneer Van der Wouden. We zullen afwachten en uh, gaat u nog maar even door dan tot die tijd. Hartelijk ja. dank. Wiebe van der Wouden van het eefond en Gertjan jan Segers voor het appeltje. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit is de dag voor vandaag. Het nieuws op Radio 1 is nog lang niet op... want soms zijn zit hier niemand minder dan Pieter van der Wielen... Villa Vepero, Pieter, wat ga je doen? We gaan het uh, onder andere hebben over de uh, geestelijke gesteldheid van ons land. Want de psychiaters maken zich zorgen over die geestelijke gesteldheid... nu er bezuinigd gaat worden op de geestelijke gezondheidszorg. Oké. Okay. En dan gaan we nu eens luisteren naar het nieuws met Rudy Vendrich. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Franse regering wil volgend jaar 7 miljard euro extra bezuinigen. In 2013 komt daar nog eens ruim 11 miljard euro bovenop. Premier Fillon wil zo het begrotingstekort wegwerken. President Sarkozy liet vorige maand al weten dat er meer bezuinigd moet worden... omdat de Franse economie volgend jaar minder groeit dan verwacht. Voormalig GroenLinks-Kamerlid Vendrick vindt dat het kabinet grote steken heeft laten vallen... bij het informeren van de Kamer over de steun aan de banken. Vendrik zei dat voor de commissie die de aanpak van de kredietcrisis onderzoekt... Voormalig CDA-kamerlid Den Ree vond het juist begrijpelijk dat de kamer pas achteraf werd ingelicht. Volgens hem was er geen tijd te verliezen. En de Rooms-Katholieke Kerk keert per geval maximaal 100.000 euro uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. De bischoppen en religieuze oversten hebben ingestemd met de regeling die is voorgesteld door de onderzoekscommissie Lindenberg. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. De eerste villa van de avondspits is een feit en die staat natuurlijk op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer. En op de A13 van Rotterdam naar Den Haag, daar staat voor Delft-Noord 4 kilometer. Door een wagen met pech is de ook dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Pieter van der Wielen. Goedemiddag en welkom in De Villa. De Villa staat vandaag, geheel in het teken van megaprocessen... onze geestelijke gesteldheid en computerspelletjes. Laten we maar beginnen met die computerspelletjes. Geen marketingmiddel blijft onbenut... om van Call of Duty Modern Warfare 3 een ongekend succes te maken. Inzet van het spel, de vrije wereld redden uit de handen van de schurken. Inzet van de makers, tientallen miljoenen investeringen omzetten in miljarden winst. Vannacht gaat de winkels speciaal open voor de ongeduldige gamefanaten. Wij blikken straks vooruit. Na vier uur ons juridisch panel Schuld en Boete... waarin onder andere de hervatting van het passageproces... waarin naast verdachten ook justitie wordt gehoord. En dat is opmerkelijk. En te gast is Rutger Jan van der Graag. Hij is psychiater en maakt zich met alle aanstaande bezuinigingen... zorgen om uw geestelijke gesteldheid. Welkom in de Villa. Dit is Radio 1, Villa VPRO met een geweer in de hand door een virtuele wereldloop... om zoveel mogelijk tegenstanders neer te schieten en de wereld te redden. Het concept is niet heel erg nieuw, maar nog altijd heel erg populair. En vannacht zullen er dan ook lange rijen staan voor de winkels... als Call of Duty Modern Warfare 3 te koop is. Jan Meijroos is gamejournalist bij Power Unlimited Magazine. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het voorspel Call of Duty Modern Warfare? Drie. Ja, het is een. Uh, je zegt het wel, het is een first-person shooter. Een, een schietspel beleefd vanuit de uh, eerste persoon. Het speelt zich af in een uh, moderne tijd. Fictief, weliswaar. De derde wereldoorlog, de Russen hebben zijn Amerika binnengevallen. En um, ja, dat is uh, heel erg populair. En, maar het, is, uh, gewoon het, het basisconcept staat nog steeds uh, als een huis. Dat is, je hebt een geweer in je hand en er is een slechterik. En als jij hem niet doodschiet, gaat de wereld naar de knoppen. Ja, alleen is dat feitelijk bijzaak geworden de afgelopen jaren. Met de kracht van het grote spel is uh, de multiplayer. Waarin uh, uh, miljoenen gamers uh, met en tegen elkaar online. verschillende uh, speltypes uh, ja, tegen elkaar spelen. Dus tegen andere gamers waar ook ter wereld. En daar punten voor krijgen, daardoor virtueel in rang stijgen, et cetera, et cetera. En dat uh, de, de, de verhaallijn, het uh, de, de pakken van de schurken. Is, uh, is eigenlijk meer een soort. Proloog geworden op hetgeen waar het werkelijk om draait, en dat is die multiplayer. Hoe is de populariteit te verklaren? Wat is, wat is de basis van, van de populariteit van de game? Ja, de basis is, is dat het gewoon. Eh, eh, toch wel gewoon heel erg goed in elkaar zit. Dat eh, klinkt te, te simpel voor woorden, maar dat is het wel. Um, uh, en het is toch die multiplayer. Die multiplayer heeft de laatste jaren uh, ongekend aan, aan, aan kracht uh, toegenomen, aan populariteit. ook. Dat je tegen iemand anders kunt spelen? Dat je tegen andere mensen kunt spelen. Dat zit, dat zit gewoon heel goed in elkaar. Dat, de, de, de, er wordt heel veel content geboden aan, aan die gamer. En het is een soort uh, bijna self-fulfilling prophecy. Uh, al, al, als, als, je, als jij een spel speelt wat andere mensen ook spelen en je vrienden ook spelen, dan wil je daarbij horen. Dus dan, dan ga je dat spel ook spelen. en Zo steekt en het... iedereen elkaar aan en uh, zo blijft de populariteit van dat spel ook groeien. Want het, het stopt niet na de release van het spel. Halverwege of gedurende het hele jaar komen er nieuwe virtuele speelomgevingen bij. Waardoor die uh, multiplayer ervaring steeds opnieuw weer wordt, uh, wordt getriggerd. En, en het appelleert op... natuurlijk ook aan de, de oerbehoefte van de mensen om af en toe iets kapot te maken. Ja, maar dat kun je feitelijk wel in meerdere schietspelletjes. Dus dat is in principe uh, uh, niet, niet, niet, niet zo heel nieuw en ook niet zo bijzonder. Want uh, er zijn spellen waarin je uh, uh, nog veel beter dingen kunt stuk maken in de concurrent uh, Battlefield 3... Uh, er zit een, een, zit een nieuwe engine, een nieuwe techniek... die uh, de spelers in staat stelt... veel meer uh, fysieke schade aan gebouwen en, en wegen uh, te doen, uh, brokkenen. En, en, uh, en Modern Warfare uh, 3, wat dat betreft... die heeft techniek die al een tijdje meeloopt. Maar ja, het is gewoon verreweg de meest populaire... het, het verreweg de meest populaire... niet eens populaire populaire wel, maar gewoon verreweg de meest populaire game ooit. Ooit. Ja, laten we eens ter zake komen. Want de, de, de omzetten met dit, met dit soort spelen zijn enorm geworden... Uh, de verwachte omzet van dit spel is meer dan een miljard dollar. De, de investeringskosten lopen ook al uh, flink in de papieren. Honderden miljoenen dollars uh, wordt erover gesproken. Hoe kan het dat die kosten. dat, dat dit ineens zo'n industrie is geworden? Ja, nou ja de, de, de, de, de spelcomputers die kunnen natuurlijk steeds meer. Microsoft met de Xbox 60, Sony met de PlayStation 3. En dan heb je nog Nintendo en, en wordt ook nog steeds op de PC gegamed. Die, die machines kunnen steeds meer, die onderdelen die erin zitten worden steeds hoogwaardiger. Dat betekent alleen dat aan de maakkant de, de, het programmeren van games ook steeds duurder wordt. Uh, ja, iedereen snapt pek en op een pizza uh, mondje die stipjes op eet. Dat dat minder reken- en, en maakkracht kost dan een hele virtuele wereld... waarin New York, Parijs, Berlijn realistisch worden nagemaakt. Maar, van alles maar dit gebeurt. betekent dat die, die investeringen worden torenhoog dat de druk op zo'n release, zoals die vannacht gaat plaatsvinden... dus enorm wordt. Dit moet slagen. Ja, nou, de, de, dat is absoluut waar. De, de, de, de druk is enorm hoog. Uh, en dat is ook wel iets wat, wat, uh, wat waar andere uitgevers en andere spelmakers. Zich op per van bewust zijn. Want soms gaat het ook wel eens mis. Uh, het is ook wel zo dat, dat mensen heel veel geld en heel veel uh, uh, heel hoge verwachtingen hebben van een game. En dan wordt het niet waargemaakt. En zoiets kun je, je misschien één of twee keer per per, uh, permitteren. Het lijkt een dan, beetje ja, op hoe het vroeger dat... in Hollywood er een aan toe ging met speelfilms. Ja, nou dat, dat, daar, is, dat, daar zijn zeker parallellen. Aan de andere kant. Is Modern Warfare uh, in dit geval zo groot. Uh, wat tegenwoordig met alle games gebeurt, dat zijn genomen zogenaamde pre-order acties. Dan kunnen gamers en consumenten van tevoren al intekenen waarbij ze aangeven ik ga dit spel kopen. Soms al drie, vier maanden van tevoren. Op die manier kunnen uh, spellenmakers en uitgevers heel goed inschatten hoeveel verkopen ze ongeveer gaan genereren. En daarmee uh, is al een stuk rust gecreëerd. En daarbij. Uh, zal, de, zal het maken van, van, van dit spel inderdaad in, in, in, in, in een flink wat miljoenen gaan lopen. Als je als je vanuit gaat dat de, de, de, de, de omzet uh, ja, misschien wel honderdduizendvoudig, uh, in ieder geval... Valt er in ieder geval nog te genoeg zijn. te verdienen. Het is ook zo, de ja. cd-opbrengst die loopt terug, dvd's worden minder verkocht. Dus, dus misschien dat de hele entertainment industrie zich nu hier opricht Nee, ja, het is natuurlijk zo dat de uh, DVD en, en, uh, en de muziekindustrie loopt terug, reeds piraterij. Uh, piraterij is heel erg PC-gerelateerd. De, de markt voor PC-gaming is ook op een bepaalde vlakken uh, behoorlijk tanende. Uh, uh, Ter vergelijking, de game uh, Monero 3 komt ook uit voor PC. Maar dat is nog niet eens, uh, nog niet eens 5% of 10% van wat uh, zo'n game uh, doet op uh, spelcomputers. Niet omdat mensen niet op de PC gamen. Omdat die versie, hoe helaas dat ook is, die wordt vaak gewoon heel erg. Uh, snel illegaal gedownload via via internet en piraterij. En of dat kan niet met, met deze... Dat kan wel, maar dat, dat, dat is een relatief veel lastiger proces. En het is veel minder gangbaar. Het is nog minder makkelijk te realiseren voor, voor mensen. Dan om... met de PC. Jan Meijroos, ja. hartelijk dank voor deze toelichting... op het verschijnen van Call of Duty Modern Warfare 3 vannacht. Ja, en Radio 1 is er dan ook bij, bij persoon van BNN Today. Vanavond live bij de launchparty van Call of Duty Modern Warfare 3... vanuit Amsterdam.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 Guadalupe Casada Sanchez uit Mexico. Zij zet zich in voor illegale migranten uit Centraal-Amerika... die via Mexico de VS proberen te bereiken. Correspondent Jan Albert Hoodsen gaat vandaag met haar mee naar het opvanghuis... waar zij tot voor kort de leiding had. Het is hier een drukte van je bij het Casa San Juan Diego in Lecheria... Het opvangtehuis voor migranten waar Guadalupe Calzada tot maart dit jaar de leiding had. Buurbewoners delen op dit moment tacos uit aan de migranten... waarvan er een stuk of dertig loom op straat hangen. Het opvangtehuis wordt sinds de oprichting onderhouden door de lokale katholieke diocese... en biedt onderdak aan tachtig reizigers. Guadalupe had hier vanaf 2009 de leiding in handen. Maar hoewel ze veel respect afdwingt in de lokale gemeenschap is ze vanaf het begin tegengewerkt door mensen smokkelaars, corrupte politici, buurtbewoners die het huis er niet wilden hebben en vooral door de katholieke kerk zelf. La historia es de que en directamente por una persona que hasta aquí. Ze zegt dat ze in januari een bedreiging ontving en kort nadat ze daar aangifte van had gedaan, kwam er een tweede bedreiging. Een Guatemalteese migrant vertelde haar dat iemand van plan was om mij nog dezelfde dag te doden. Ik een migrant uit Guatemala. me dat me Weet je inmiddels wie het waren die hebben bedreigd? me zouden En waarom, als weet. het Ze weet niet wie het was, zegt ze. Maar de echte schok kwam pas toen ze vlak daarna van de lokale priester hoorde... dat ze moest vertrekken. Hij zei tegen haar dat het een heel belangrijk man was die haar bedreigde... en dat ze geen zin hadden om haar te beschermen. Hij zei me dat ik me uit de huis dat ik me ze me maakten. Als je me zonder papelen komt, 24 uur. Zonder papelen? Hoe? Zonder edificatie. als niet papelen en terwijl we hier even met een paar migranten buiten een praatje maken, wordt Guadeloupe plotseling boos. En het blijkt dat sinds zij weg is, de regels ineens veranderd zijn. Migranten die geen legitimatiebewijs bij zich hebben, mogen nog maar 24 uur in het huis blijven. Terwijl het tot maart nog 72 uur was. Het is met wat ze geven. Het nummer vragen. Ze Maar kijk eens, wat tristeza, no? Ik kan het niet uitleggen omdat ik niet in mijn land ben. Bovendien zeggen sommigen van hen dat ze niet naar hun familie in Guatemala mogen bellen. En dat was onder leiding van Guadalupe nog een basisrecht van de bewoners. En ze is zichtbaar ontsteld door wat ze hoort. Er moeten regels zijn, natuurlijk. Er moet regels zijn. Maar caramba, er moet dociliteit zijn. Zuurt, suerte, mijo. Cuidat. Heb je na alles wat er is gebeurd in maart en nu je dit hoort niet het gevoel dat je door de kerk in de steek gelaten bent? Creo que es más decepcionante que yo he aparte de una amenaza, yo creo que lo más decepcionante Ja, zegt ze. Voor haar is het feit dat ze zomaar weggewerkt werd door de lokale pastoor teleurstellender dan het feit dat ze bedreigd werd. Ze zegt dat de migranten worden uitgebuit en dat het opvangtehuis veel vijanden heeft. En sommige van die vijanden zie je niet aankomen, zegt ze. En In haar geval bleek de katholieke kerk haar grootste vijand. Quienes son nuestros primeros enemigos que no nos dejan crecer? Pues a veces son los que están cerca de nosotros. En este caso para mí, pues fue la iglesia. Jij bent zelf altijd een devoot lid van de katholieke kerk geweest, dus het moet voor jou een heel pijnlijk proces geweest zijn, een soort verraad, toch? Se supone que dentro de esa casa es mi casa, es mi país, porque ahí estamos ja inderdaad zegt ze het, het was een verraad door de kerk maar niet eens zozeer tegen haar maar vooral tegen de migranten claro que sí es una traición una traición pero no a mí sino a todos los migrantes u hoorde de Mexicaanse Guadeloupe Casada. Volgende week gaat Jan Albert Hootsen mee naar de plek waar Guadeloupe een nieuw opvanghuis voor illegale migranten wil beginnen. Alle wereldburgers kunt u terugluisteren via de website www.vila gaan we verder praten over de psychiatrie, want geestesziek is ook ziek. De gast is Rutger Jan van der Graag, kinder- en jeugdpsychiater. Hij is van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie... en als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit... en het behandelcentrum Karakter. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben u uitgenodigd omdat deze week de begroting... van volksgezondheid, zorg en welzijn wordt besproken in de Tweede Kamer. En u maakt zich zorgen. Waar maakt u zich zorgen over? Ik maak me zorgen over de hoogte en de wijze waarop er gesneden wordt in de begroting van de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg. Wat gaat er precies veranderen en hoeveel wordt er bezuinigd? Um, uit mijn hoofd wordt er 600 miljoen bezuinigd, waarvan een deel uh, door het invoeren van een eenzijdige bijdrage voor psychiatrische patiënten. Dus een deel van die bezuinigingen wordt verhaald op de patiënten zelf? Die wordt direct door een uh, eigen bijdrage bij de patiënten gelegd. En dat vinden wij op zich geen slecht idee als het in de hele breedte zou gelden. Dus ook voor patiënten met somatische ziekte, met uh, lichamelijke afwijkingen. Maar in dit geval wordt het eenzijdig alleen maar opgelegd bij psychiatrische patiënten. En dat vinden we dus principieel slecht. En we vinden het ook praktisch uh, slecht omdat uh, veel chronisch psychiatrische patiënten... Uh, in een inkomensklasse zitten waarin dit absoluut niet haalbaar is. En ik ben ontzettend bang dat uh, in dit geval... de kostenreductie die voor ogen staat tot een kostenstijging. Want iedereen die een beetje depressief zal zijn en ook buikpijn heeft... zal liever naar de internist gaan waar die niet thuis hoort... dan naar de psychiater. En dan is er daarnaast nog iets aan de hand... want uh, het wordt ook anders georganiseerd. En dat wil zeggen dat mensen uh, voortaan naar de jeugdzorg moeten... en niet rechtstreeks naar de jeugdpsychiater. Kunt u dat uitleggen? Ja, dat is een, op zich een ander onderwerp, want uh, de eigen bijdrage geldt pas vanaf 18 jaar, dus de kinder- en jeugd wordt daar niet door getroffen. Maar wat het uh, kabinet ook wil, en dat, zo staat het in het regeerakkoord, is één regie in de jeugdzorg. Um, een goed idee dat re die regie zou komen te liggen bij de gemeente. Prima idee. Wat geen goed idee is, is dat de kinderjeupsychiater dan onder de regie van de gemeente komt. En dat zou uniek zijn in de zin dat wij het enige van de 27 medisch specialismen in Nederland zijn die onttrokken wordt aan de zorg. En er is uh, een uh, recht op zorg. En uh, onder het gelijkheidsprincipe kan je binnen de Europese regelgeving, maar ook binnen de Nederlandse regelgeving uh, het niet maken om één spe curatief specialisme, dus een uh, specialisme wat zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling... Uh, te onttrekken aan de zorgwet. Want uiteindelijk is uw betoog... geestelijke ziekten zijn ook gewoon ziekten... en dienen gelijkwaardig behandeld te worden... aan elke andere medische aandoening. Zeker. En kijk, wat mij grote zorgen maakt is dat ten eerste... Uh, psychiatrische ziektes ontzettend veel voorkomen. Bijna twee derde van de arbeidsuitval komt door psychische problemen. Dus dat betekent dat het een heel groot probleem is. Maar dat het ook ernstige ziektes zijn. Ik bedoel, uh, we denken wel eens van... of althans, zo denkt het kabinet erover. Uh, en in de volksmond wordt het ook wel eens gezegd... Ach, als je een dipje hebt, uh, dan kan je met een goed gesprek... met de buurvrouw er ook wel uitkomen. Het gaat niet om dipjes. Het gaat om ernstige ziektes zoals depressies... Angststoornissen, eetstoornissen, autisme, ADHD, schizofrenie, psychoses. En dat zijn ziektes die een hoge mortaliteit hebben. Dus dat betekent dat je er ook aan dood kunt gaan. Dus het is buitengewoon risicovol om dit te bagatelliseren en, uh, en dat uh, te beginnen los te, over te koppelen. De, over de buurman. Laten we luisteren naar minister Schippers, want daar refereerde u aan. Uh, dit is wat zij letterlijk zei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 En dat zal niemand ontkennen. Maar u moet het zo zien dat zeg maar, als tien mensen een forse tegenslag hebben... dan zullen negen van die personen uh, een tijdje lang verdrietig zijn... Uh, verontwaardigd, boos... Uh, dat is een verwerkingsproces, dat noemen we een aanpassingsproblematiek. En één op die tien die zal doorschieten. Die krijgt een depressie en die depressie die is niet meer weg te praten. Je kunt het bijvoorbeeld ook zien bij uh, adolescenten. Meisjes in de puberteit die zich let iets te dik voelen. Er zijn er tien die gaan uh, lijnen... 9 die denken na de verloop van de tijd: van nou, eet het zelf maar op dat dieet. Ik ga gewoon weer lekker doen waar ik zelf zin in heb. En eentje schiet door. Die heeft geen controle meer over het mechanisme. Dus het gaat niet om die 10 die zich te dik voelen, of die 10 die een tegenslag hebben in het leven. Het gaat om die ene die inderdaad een ziekte heeft. En daar heeft mevrouw Schippers gelijk aan. En uh, Ik ben blij dat u me dit heeft laten horen... omdat ze misschien wel eens misverstaan is. Maar als het gaat om ziektes, dan moet er een verwijzing... en dan moet er geen eigen bijdrage als dat een psychische ziekte is... zoals er ook geen eigen bijdrage is uh, bij een lichamelijke ziekte. Maar of... la laten we ook eens naar de problemen kijken. Want uh, de kosten van de gezondheidszorg... de geestelijke gezondheidszorg zijn uh, in de laatste zeven jaar... Meer dan verdubbeld, althans tussen 2002 en 2009... meer dan verdubbeld van 2,5 naar 5,5 miljard euro. Hoe komt dat? Zijn wij met z'n allen uh, gek geworden? Of, of gaat er iets mis aan de, aan de zorgkant? Uh, ik denk uh, beide. Kijk, we hebben een maatschappij die uh, kwetsbaarheden uh, voor psychische problematiek... Uh, verder triggert. Het is een hele snelle maatschappij. Er wordt een hoog beroep gedaan op uh, incasseringsvermogen... flexibiliteit en hele snelle aanpassing aan wisselende omstandigheden. Dus ik denk dat allerlei mensen die een wat overzichtelijke maatschappij... zich nog konden handhaven, nu... Uh, als het ware door het ijs zakken. Aan de andere kant denk ik dat de sector uh, ook uh, de hand in eigen boezem moet steken. En ook de ziektekostenverzekeraars. In de afgelopen jaren is er uh, veel te weinig een rem opgezet. Is er veel te veel wat wij noemen uh, perverse problemen. Uh, prikkels uitgedeeld in de zin dat we allemaal het met elkaar eens waren. Het moet sneller, het moet flexibeler, het moet dichter bij huis. En tegelijkertijd was het zo dat uh, de opnamekosten die werden het beste vergoed. Dus dat betekent dat de instellingen helemaal geen prikkel hadden op dat moment om zich achter de oren te krappen en te denken van we moeten die bedden gaan sluiten, we moeten het meer ambulant gaan doen. En helaas moet dat nu wel gebeuren. En ik denk in die zin dat de sector behoorlijk aan zet is en dat de ziektekostenverzekeraars zich moeten realiseren dat ze niet wat allemaal wat altijd uh, geldrovend uh, is gebleken moeten gaan uh, betalen. Maar dat ze moeten gaan kijken naar welke initiatieven... zijn doelmatig, efficiënt en goedkoop. Maar is, het, is dit niet juist de meest redelijke oplossing... die de minister nu voorstelt? Want uh, in plaats van dat je sommige mensen zorg ontzegt... zeg gewoon, nou ja, iedereen krijgt in principe nog dezelfde zorg... alleen je betaalt zelf ook wat. Het, het alternatief zou zijn dat sommige mensen... gewoon geen recht meer krijgen op een psych. Ja, kijk, bedoel, u hoort mij helemaal niet en de minister en ik zijn het letterlijk met elkaar eens... als het gaat over het feit dat uh, patiënten uh, zich bewust moeten zijn van de kosten... en dat ze een eigen bijdrage moeten leveren, maar dan allemaal. Ik zou niet weten waarom je voor een gebroken been of een hartoperatie... geen eigen bijdrage moet leveren en voor een psychose wel. Dus dat betekent dat ik het er mee eens ben dat er... Uh, bezuinigd moet worden. Ik bedoel, dat weten we allemaal. Ik ben het er ook mee eens dat er fors bezuinigd moet worden. Dat betekent dat je aan zet bent om te nadenken over de manier waarop je de zorg levert. Maar wat er bij mij niet in wil, is dat er onder politieke druk afgezien wordt... van een eigen bijdrage voor alle patiënten. En dat die eenzijdig uh, gelegd wordt op een kwetsbare groep. Dus wel, wel voor depressieven, maar niet voor kankerpatiënten. Dat is onrechtvaardig. Dat vind ik buitengewoon fundamenteel onrechtvaardig. Ik bedoel, er is een gelijkheidsprincipe. En ik zou niet weten wat het verschil is in ziektes. Ik bedoel, uh, het leeft. Maar leed... het komt uiteindelijk omdat we ooit iemand ergens... heeft besloten dat lichaam en geest uh, gescheiden zijn. Wat natuurlijk ja, in feite maar... niet waar is, maar... Nee, kijk, ik bedoel, dat heeft Descartes in de 17e eeuw... Die, dat was een Franse filosoof die in Nederland werkte. Maar in de filosofiekringen is dat uh, al jaren achterhaald... en wordt de mensen als een geheel gezien... Uh, waar lichaam en geest niet van elkaar te onderscheiden zijn... En het is merkwaardig dat in de zorg dat onderscheid uh, op grote schaal gemaakt wordt. U bent en... ook arts. Denkt u dat het uiteindelijk duurder wordt als je, als je zeg maar, uh, mensen ja, de prikkel ontneemt om naar een psychiater of psycholoog te gaan of andere vorm van geestelijke hulpverlening? Denkt u dat die kosten elders terugkomen? Oh, daar ben ik van overtuigd. Kijk, ik bedoel, uh, ik, ik weet zeker dat als wij uh, binnen de somatiek zouden gaan kijken naar alle angststoornissen en depressies die zich uiten via lichamelijke klachten. waar kapitalen aan onnodig onderzoek gedaan wordt... omdat niemand de moed heeft om te zeggen van... u heeft iets en dat is een angststoornis en die moet behandeld worden. U heeft iets en dat is een depressie. In plaats van op een hele defensieve manier... De, het ene EEG naar de andere MRI en de CT-scans. En, en als dan de specialist zegt van... ach, we kunnen niks vinden, dan ga je naar de volgende specialist. Dat zijn kosten die gigantisch uit de hand lopen. En die, denk ik, goed in de hand te houden zijn... Op het moment dat wij het risico aandurven om tegen iemand te zeggen... u heeft inderdaad iets ernstigs, u heeft een depressie of een angststoornis... en daar zijn goede behandelingen voor. En die behandelingen die worden gegeven door psychiaters en, en psychologen. die worden ook uh, vergoed. U krijgt ook bijval uh, uit onverwachte hoek, namelijk de politie. Die hebben laten weten dat zij denken dat ze meer werk gaan krijgen... als er bezuinigd wordt op de geestelijke gezondheidszorg. Nou, ik Nou, vrees dat, dat u verbaasd? Nee, ik vrees niet dat dat uit de onverwachte hoek is. Want ik bedoel, ik heb diep respect voor de wijze... waarop de politie dagelijks te maken heeft... met uh, mensen in totale psychiatrische ontreddering... die soms een gevaar voor, voor zichzelf en voor anderen zijn. En ik ben het met de politie eens dat als deze maatregelen... deze mensen gaan treffen, dat uh, het aantal vermoedelijk gaat stijgen. Dus ik ben erg blij met de bijval van de politie. Want dat is een, uh, het gebruik maken van gezond verstand. Nou zijn psychiaters hele nette mensen in de regel... dus ik ben benieuwd hoe jullie actie gaan voeren of gaan jullie dat niet? Nou, de eerste actie die we gevoerd hebben... is dat wij een kleine 10.000 mensen op het Malieveld bij elkaar gebracht hebben uh, in juni... om een heel krachtig protest uh, uit te spreken tegen de wijze waarop de uh, eigen bijdrage uh, geleverd wordt. En wat wij op dit ogenblik doen is dat wij samen met het landelijk platform Geestelijke Gezondheid... met de branchevereniging GGZ Nederland... Uh, wekelijks aan tafel zitten bij VWS... om te kijken niet hoe de bezuinigingen van tafel kunnen gaan... maar hoe de bezuinigingen op een doelmatige en efficiënte manier... doorgevoerd kunnen worden... waardoor initiatieven en innovatie uh, geprikkeld wordt... en uh, er niet onnodig veel zorg geleverd wordt tegen hoge tarieven... voor mensen die dat misschien niet nodig hebben in die mate. Rutger Jan van der Graag, hartelijk dank. Kinder- en jeugdpsychiater en verbonden aan de Radboud Universiteit. Dank u wel. En dan wil ik u nu vragen om volledige stilte en concentratie... want elke seconde telt in onze serie ultrakorte radiodocumentaires... één minuut. Pst, één minuut. Waarom is hij zwart? Want hij is 50-50, zeg maar, en toch is hij zwart. Ik zou het karamel noemen. Hoe, hoe, hoe zit hij dat nou? Waarom noemen? is hij dan niet wit? Het is toch de helft? Karamel, oh, ja, precies. Wa het is de helft, waarom is hij dan niet wit? Omdat omdat uh, is, altijd... is altijd 100 Nee, alles is Zo bekijkt men het. Zwart is 100 Alles wordt bekeken vanuit het wit zijn. Je wordt gemeten naar de hoeveelheid wit. Nee, dus als je 100% wit bent, dan ben je wit. En alles wat een beetje minder is, heet zwart. Dat mag de witte wel doen. Ja. De zwarten moeten het van hun kant bekijken. Van... Dus vanuit ons is van... Obama gewoon wit. Dan is hij wit, ja. 50%? Nee, ze... <lacht> <Ik> <lacht> Obama zei, is nee. wit. Nee. <lacht> Welke kleur krijgt uw urn?